Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de Radio-Jan van Pound. Ik ben Jan Heemskerk. Ja, en ik ben dus de Kutkabouter. Beeld heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is Echte Janne, uiteraard. En je kunt ook bellen, maar je krijgt de voicemail 063.000.9009 En doe even een beterschapswens voor Roze. Hij is volgende week weer terug, hoop ik. Dus Hopen je moet wel. het nog even met mij doen, helaas. Geef hem die laatste duw. Maar om alles goed te maken, hebben we John van Zweden in de studio. Welkom terug, John. Ja, ik, eh, we eh, kunnen nog... volgens mij nog wel tot vijf uur lang uh, doorgaan met uh, uh, Dooters met jou. Maar Laura dan nog even, even wat anders aansnijden. Gewoon, uh, ja, de politiek toch maar even. Even die politiek, want dan ben ik wel benieuwd. Want missies dat wel, je zegt ook aan het eind van het boek eigenlijk, van uh, my life uh, tot, tot zover. Hè? Ja, Mijn leven tot zover. Story, so ja. story so far, My story so Deel 2 moet er ook nog komen. Missies... Ja, ik heb het er met Dennis al even gehad. Dennis wil nog wel, uh, wel doorschuiven. Dus uh, dat, uh, ja. als ik mooie verhalen meemaak, gaat er een deel 2 komen. Ja, nou ja en dan hopen we natuurlijk dat dit erin komt. Hè? Dat je bij de echte Jan was. Maar Uiteraard. natuurlijk ook, komt er ook de politiek in. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ik ben op verzoek van Richard, ben ik bij Richard de Mos terechtgekomen. Richard zit in de, in de, gemeente de gemeenteraad van Den Haag als groep de Mos. Mm -hmm. En hij wil graag op de groep de Mos oudere partijen doorgaan. En er zijn een aantal lokale Haagse, ja, Haagse mensen die hem zijn gaan steunen. En ik ben, ik ben een van zijn, van zijn luisterduo's. Ja. En ik kom dus ook uiteraard uh, in, uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst staan. Maar ik heb wel gezegd, ik kom onderaan die lijst... want ik kan niet de politiek ingaan. Want als je erin gaat nu... Ik denk dat ik, het wel, uh, dat ik er wel een uh, goede in ben. Ik bedoel, ik, denk, uh, ik, ik heb daar wel een goed gevoel over. Ik ben, uh, ben een streepje wat dat betreft. Ja. Maar daar is er nu nog te vroeg voor. Maar we kunnen stemmen je, straks. Wat dan? He? Ja, dat, is, dat daar dat hebben we al je een paar discussies gehad. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen gebeuren. Maar ik heb al van tevoren aangegeven, en dat geef ik dan alle tijden overal en altijd aan, dat ik niet de politiek in kan. Dat gaat gewoon niet. Ik zit aan mijn winkel. Mijn zoon is nog niet oud genoeg om het over te nemen. Die pik is 17. En ik zit nog veel te vouwen in Swansie en in, in, in, in, het, met ADO. En dat, kan, dat gaat gewoon echt niet. En die pik moet eerst ergens anders werken. Hij mag niet beginnen bij jou. Nee, nee, nee hij moet eerst bij een andere, andere baas ook. Net als ik gedaan heb. En dan komt hij vanzelf bij mij in de winkel. Ja. Hoop ik. Ja. Heel mooi is dat. Hé, hey, maar uh, wat, wat, wat, zou je, wat, wat, wat zou je brengen in de politiek? Want, eh, normaal had je ondernemers, uh, dat, is, dat is je bloed. En, en, en, uh, Hoeveel nou, dit dit gefeest? Nou, ik denk dat ik me eigenlijk helemaal in Want we hebben het nu over de gemeentepolitiek uh, op dit hmm. moment. En maar dat, uh, ik, ik, ik ben gek op mijn stad. Ik ben helemaal gek op, uh, op de Hofstad, op Den Haag. En uh, ik zou me echt heel erg inzetten voor Den Haag. En ik zou uh, ja, de stad Den Haag in alle kanten... Dat, dat, dat zou mijn uh, prioriteit zijn, zeg maar. Wat, wat moet er veranderen? Nou, veranderen. Dat, dat gezei over die pier, weet je, te beginnen we mee. Dat zit de Richard ook dwars, hè? Nou, dat zit hij ja, het dwars, Dat kan, kan zo makkelijk, weet je. En dan, en dan en drie weken later zeggen van we gaan een miljoen in Scheveningen steken om meer, om meer, uh, meer toeristen te krijgen. Terwijl je die pier laat verrotten, weet je? je. Je uitgangbord van... De, Hangt een vloek op dat ding, hè? Ja, als je de vloek op dat ding. Ja. Ja, maar, volgens mij zou jij daar ook geen zaak willen beginnen op, te, op de pier. Al kreeg je er een Nee, er maar degene die op die... Weet je, nou, die jongen van de, pannenkoeken ding, die daar, de pannenkoekenrestaurant. Die die al jaren gezeten. Die heeft daar top gedraaid. En die kan gewoon zijn, te, zijn telkootjes sluiten. Omdat, uh, ja, omdat die niet geholpen wordt door de gemeente. En dat vind ik, gewoon, uh, vind ik gewoon niet terecht, weet je. Maar er zijn nog wel meer dingen, weet je. Dat rare ijspalaas. Of dat rare uh, cultuurding wat ze neer gaan ze zetten. Dus, ja. ja, zo kan ik nog wel meer dingen opnoemen waar ik het totaal uh, oneens mee ben. Ja. En uh, wat vind je van, van, van Barbie en Co? Al die types uit Den Haag? Ja, weet je, ik kijk het natuurlijk leuk om naar te kijken... maar dat ik, ik heb daar niet zoveel mee. Dus eerlijk, ik ben eerlijk... Ik vind het eigenlijk... Uh... Dat is een beetje anti-reclame voor je volk, toch? In het nee? begin is dat leuk, weet je. Dat oh, o zo, natuurlijk, lach ik ook om... maar die gastje vind ik ook eens hartstikke leuk... maar op, ik, ik, ik heb er niet meer naar gekeken, weet je. Ik bedoel, ik vind het allemaal te ver gaan... en allemaal te veel opgezette, opgezette rare dingen. Ik vind niks. Nee. Maar wat, wat, wat is. Dat is sowieso in Haag ineens niet. Dus we hebben wij allemaal. Dit wordt gewoon echt gemaakt. We zijn mooie dingen uitgezonden. Ik vind dat niet, niet, nee. eh, niet echt. En ik vind dat gewoon uh, een slecht voorbeeld voor, uh, voor, voor meer. Hey, maar laten we even uit de, uit de Haagse politiek. Want ik neem het onmiddellijk aan dat je het helemaal goed voor hebt met de Haag. Maar je, we zit ook, je had het al even over vriend Rutte. En dat je toch VVD'er bent. Maar dat je toch eigenlijk. Wat, heeft die mannen, wat, wat moet er gebeuren met het ondernemingsklimaat in Nederland? En wie moet dat doen? Nou, ik denk Rutte. Ja, maar dat klinkt we... raar, ik denk dat Rutte, want stel je voor dat Rutte dat niet doet, wie, wie waren we dan naar voren gaan staan Ja, dat is een goede vraag. als dus je blijft wel omstemmen? Laten we eens laten we beginnen nou ja, met wat wat, politiek, wat, dat, wat ik zeg, wat dat, uh, Wilders die trekt, mij toch, uh, die trekt mij toch in dit geval uh, ja, met zijn ideeën meer aan. Maar als, als ondernemer moet je het moet je op... Uh, ik, heb, ik, ik heb toch op de een of andere manier nog steeds ook wel vertrouwen in... in, in ja, het, het is voor mij heel moeilijk, weet je. Ik bedoel, wie moet het anders gaan doen? Nee, nou, je moet lekker dat linkse kabinet uh, nee. gaan krijgen. Daar ben je lekker in de aap Ja, ja. Je ben moet er ik niet je, over nadenken. Je bent er niet zo op dat, dat wilde zo de islamieten afvalt, hè? Ik bedoel, je, maar, kijk, je, want wat, je bent zelf uh, ook gelovig, hè? Ik ben, ik ben christelijk, ik ben, uh, ik ben gelovig. Wat, wat, wat, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik ben met zijn denkwijze wel eens. Maar niet met alles. En hij, het komt af en toe een beetje rotse strot uit. En dat vind ik gevaarlijk, weet je. daar moet je ook eerlijk in zijn. In ja. het extreme heb ik het ook allemaal niet zo op. Dus het is een, het is een beetje tricky, tricky. Maar ik blijf zeggen dat ik, dat ik, dat ik toch nog wel het idee heb... Dat, uh, dat onze vriend Rutte de ondernemers kan. Want als de ene het moet helpen, dan moet de VVD'en doen. En, uh, wat zou je daarvoor je moeten doen? Ja, wat zou hij moeten doen? Ja, het, ik, het weet, je, weet je wat het is? Het woord, laat ik het zo zeggen, het wordt nu heel moeilijk gemaakt. Hè? Ja, merk je het echt? Ja, Ik geef een voorbeeld. Uh, een reclamedoek op de gevel bij een winkelier... die wat reclame wil maken. Daar, uh, daar, daar is heel veel poppenkast voor nodig. Uh, ik heb al drie keer een, een reclamedoekje van mijn gevel af moeten halen. Omdat die uh, niet voor, aan die voldoet. Komt het door je... Rutte, denk je? Nou, nee, niet door Rutte. Maar laat, ik bedoel dus de zeggen, het, de moet de ondernemer, het moet de ondernemer makkelijker gemaakt ja. worden. weet je, ja, je hebt moet, wel eigenlijk wat, wat lastenverzwaringen voor je kiezen weer binnenkort. Het is, het is de da, alles, wordt op de, alles wordt op de ondernemer afgepikt, af, uh, zeg maar. Hoeveel procent moet jij afdragen? Nou, veel te veel. Hoeveel procent <lacht> weet ik niet. Maar dat moet je even <lacht> van mijn boekhouder geven. Maar ik, ik word daar wel, uh, ik, word, ik kijk daar nooit zoveel naar. Kijk, uh, je, wat ik al zeg, uh, dat, dat komt allemaal wel goed. Maar ik, uh, moet je heel eerlijk zeggen, het word, alles wordt moeilijk gemaakt voor de ondernemer. Niks krijg je meer voor elkaar, weet je. En dat is... Uh, en dat is wel eens een afzaak, als je eerlijk gezegd... En waarom zou dat zijn, denk je? Ja, ze, willen, ze moeten geld hebben. En dan is het makkelijkste, de makkelijkste om het bij de ondernemer, bij de rijkere mensen vandaan te halen. En dat vind ik wel geluk, weet je. Ik bedoel, kijk hoeveel mensen we, we, we, zijn zogenaamd werkeloos, hebben geen baan en, uh, en lopen zwart buitenklus. Ga daar wat strenger aan. Uh, is het wat, weet je, als je het over die werkeloosheid hebt, haal wat minder van die Oost-Europeanen naar binnen. We kennen er lachgracht om doen. En uh, we, kennen, we, we kennen Wilders uh, negeren. Maar het is natuurlijk te gek voor, voor woorden dat je al die buitenlanders hier binnen haalt. En die het werk van de Nederlanders oppakken. En dan zeggen we, we hebben hier te veel werk. Nou, we kunnen nog... Uren doorpraten. Ja, uh, we gaan niet uren wel uren doorpraten, nee, we gaan niet ik nu ophouden. Wat moeten verder? Maar uh, vraag je, uh, als we nog wat van je willen horen, waar sta je te praten? Wanneer binnenkort, als binnenkort? Ze Morgen zeggen... start ik in Leusden. Ik sta uh, overmorgen sta ik in Kagen -Brasen. En woensdag sta ik in Barneveld, geef ik een lezing. Dus dat is, uh, ja, elke avond nog maandag. Is er is een website waar we kunnen kijken: ww Maar die was <laughs> vandaag niet allemaal functioneel, dat weet je. Nee, ik heb gehoord. Er is een, uh, er is een, een of andere rare storing. Het is weer een. Uh, Druk, he? Iedereen wil het natuurlijk zien. Dat nou, is, denk, ik, ik, denk ik denk dat we graag zijn. NSE is. Oh, hey, John, hartstikke bedankt. Uh, uh, wij moeten verder uh, met voetballen, want de competitie raast door. Ajax, ja, sorry John, wordt de kampioen van de armoede, maar wij troosten ons met Leo Dries. Spurten. Spurten. Spurten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht. Leo Driesen. Ja, dan een Goede nacht. Yeah. Ja, is het, geloof. Ja, ja, ja kutkebouwte ja, ja. voor jou mag ook. Ja, ja. Nou, nee hoor, dat doe ik allemaal niet mij en die scheldwoord, hè. Nou. Hey, uh, wel, ja. Kutkebouter is wel een mooie naam. Is vind een ik prachtige ook. Naam. Is een prachtige naam. Ik ben niet alleen verkerk, hoe is het met jou, jongen? Ja, nou, ik zal je vertellen, het gaat goed, Leo. Ik ben uh, druk bezig de hele week met een boekie maken. Ik ben hartstikke druk. Hartstikke druk, maar ik vind het toch leuk dat ik hier weer zit vanavond. Hij ja. wel. Ja, dus ik heb een baan te veel momenteel. Maar dat is een luxe, hoor. Dat zie ik ook wel in. Oké. Okay. Ja. We laten erover Hé, hey, trouwens, he? Leo, jij ja. hebt ook een baantje. Eh, nou, een baantje. Je, je zit in uh, Koning Voetbal, zag ik. Nou, dat klinkt dat weer verbaasd. Nee, leuk. Oh, leuk. Ja, ik zet een videorecorder aan. Videorecorder. Ja. <laughs> met mijn beta max Ja, ja, met max Nee, ik zag ook... Uh, Philips 2000. Wat heb je? Wil dat zeggen. Dat, werd, dat kwam, als ik verpland te gaan zeggen. Ja, ik maar, zeg het niet, want... Ik had het idee, dat weet niemand meer. Ik heb het idee, zonder het nog gezien te hebben, dat je gaat winnen. Want uh, je, voorstukjes voorspeld al een beetje dat het, uh, dat, dat, dat, dat, dat het spel in jouw voordeel lag. Met het, jouw team. Ja, ja. Nou, kijk morgen maar. Ik verraad niks. Ah, je bent ook ja. aan kanje roken. Hey, ja, Leo, dat... luister eens. Wat vond je net van John van Zweden? Ja, dat is natuurlijk wel een karakter. Hè? Dat hebben jullie er wel goed uh, uit laten komen. Ja, zo zijn wij. En, ja, uh, en papa, had jij, en koning. ja, en koning. En, en had jij niet ook graag een uh, voetbalclub gekocht al een keer in je leven voor 50 roodjes? Nee, ik, heb, ik, ik kan elke dag uh, uh, kan ik Telsa kopen. <lacht> <Ja>. <lacht> voor weinig. <lacht> voor, voor weinig. Maar, ja. uh, nee, laat mij maar lekker dit doen wat ik doe. Dat vind ik wel mooi zat. Bloeg... Maar het is, wel, het, is wel een, het is wel een mooi jongensboek, ja. Als hij ja, dat gedaan heeft. Ja. Maar het is ook echt een boek, hè? Vind je nou niet dat er een beetje te veel voetbalboeken zijn op de wereld? Nou, dan koop je ze toch niet? Nee, dat doe ik ook niet. Maar de, de, de, was vroeg het vroeger dan jou? Of zeg jij nou, het kan mij niet nou, genoeg. Dat is de volgende zeggen, week. Nou, uh, Grijp, gods... uh, Gijp, maar dat zie je wel vaker natuurlijk, hè? Gijp was natuurlijk een enorm succes. Ja. Er zijn geloof ik 300.000 exemplaren nou, van verkocht Verdomme, nou ja. Nog steeds. Ja. En in uh, ja, navolging daarvan, het boek van Van der Meijer, heeft er ook meer dan 100.000 verkocht, geloof ik. Ja, heb ik gelezen trouwens. Nou, dat, uh, dat was een feest. Ja, we hadden niet zoveel met voetbal voor doen, hè? Nee hoor. Nee. Dat heette hij. Het is nu wel trouwens, als, ik dan, als we dan toch al voetbalboeken hebben. Het is wel een, een, een levenswaardig... Uh, ik weet niet of het waardig is, maar wel de moeite waard. Qua inhoud, hoop ik, over Kirsten Niga te verschenen. Oh, als ja, nou, speler, nee, ja. Ja. Geweldige voetballer. Die een bizar auto-ongeluk heeft gekregen. Ooit. Ja. Oh, ik, ik, ik, ik kreeg echt een beetje traantjes in mijn ogen toen die beelden zag. Dat hij zijn ouwe... Dat hij Willem van Hanig zag. En ja. dat, hij, uh, dat hij echt geen geemocie... Nou, ik begin nou, het alweer echt bijna een wonder, weer. De, een wonder dat hij nog leeft. Hè? Ja. Dus, uh, het, een, een, een, moet je nagaan. Rijdt, uh, rustig op de snelweg, niks aan de hand. En uh, voor hem uh, rijdt een auto. En die rijdt over een ijzeren uh, staaf heen. En die, en die wordt gekatte uh, je Waitwitz? Uh, ja, die, die ging de hele door de lucht. Vooruit in. En zo de rechter helft van zijn hoofd, omdat hij wilde leven is hij blijven leven, maar hij was eigenlijk door de arts opgegeven. Dus het is mooi dat hij er is en mooi dat hij ook nog redelijk bij de tijd is. En dat boek wil ik wel lezen, ja. Maar je hebt wel een beetje gelijk zijn veel voetballen. Maar wanneer komt jouw boek? Vraag naar mijn boek. Ja, want jouw leven is ook wel een boek waard. Nou, ik heb al een bestseller geschreven. Hè? Oh? Meegeschreven met het boek van Van Anigen. Heb je daar al meegeschreven? Jazeker, een paar hoofdstukken. Ja, ja, oh, dat wist ja, ja. ik niet. Foto's te stoeptegel. Leuk. Ja, dat was... Uh, daar heb je ja, je keuken van betaald. Uh, de keuken en... Uh, en... Uh, nou ja, ja. We keuken. Erom, keuken. Uh, we gaan ooit nog wel eens een keer de top 5 voetbalboeken aller tijden met Leo Driessen samenstellen. Maar nu even verder met ja, Koeman versus Koeman. Voor het ja. allereerst heeft Erwin gewonnen. Nou, wat zal hij blij zijn. Ja, het was leuk. Nou, het was aandoenlijk. Ik was bij die wedstrijd. Het ja. was, was wel leuk. Erwin uh, is toch uh, net als een, een tikje zachter dan, uh, dan jongere broer Ronald. Ja. En dat was ook wel mooi na afgelopen persconferentie. Waar Erwin eigenlijk niet zo goed raakt is met zijn vreugde, Want hij was natuurlijk enorm blij als je in de laatste seconde wint. Uh, en, uh, en de tegenstander krijgt geen kans meer om wat terug te doen. Maar hij, uh, hij had echt wel een te doen met, uh, met Ronald. Want hij zegt ja, ik zit hier toch een beetje dubbele gevoelens. Dus ik ben ja. natuurlijk hartstikke blij. Maar ja. Ik vond Ronald minder sportief. Ja, maar Ronald is... is, Ronald is, uh, echt, is echt een uh, winnaar. Dat is... Ja, en die, uh, ik denk die vroeger dat... met, met, met, met spelletjes... Uh, met je met, met, met, met niet ook de boel over de tafel heen gooien als hij verloor. Dat, die indruk heb ik wel, ja, ja. dat hij dat deed. En, en ik, er zijn ook uh, beelden van uh, de wedstrijd die Ajax ook speelde... thuis in de meer nog tegen Groningen. Ja. Waarin uh, Ronald van achteren, broer Erwin, heeft onderuit schot... op o. een uh, niet mis te verstaande wijze. Ja, dan werd er altijd naar vader Martin gegaan, hè? In dat soort situaties. situatie. heeft die vader geen Martin. Er werd op dat moment altijd naartoe gegaan. En die moest ja. dan altijd zeggen dat het, ja, dat het in de vuur van het spel en zo. Ja, en, ja. ja. Martin, Martin was zelf ook een goede voetballer. Hè? Een, een, een, een, eenmalig international. Oh. Ja, die kon ook aardig voetballen. Dus uh, daar, daar hebben ze het van. Maar hey. Ronald, Ronald he, gaat wel een moeilijke tijd tegemoet. Want ik schrok van uh, met name nou ja, dat het weer niet ging met Feyenoord. Uh, uh, uh, uh, dat, dat, dat dat kan. Maar als ik dat bellen na afloop hoorde vertellen... Dat ja. hij vond dat er maar één ploeg recht had op de overwinning. En of we dat allemaal nog niet gezien hadden. Nou, dat hadden we niet gezien. Want nee. uh, ik vond de RKC zelfs beter in de tweede helft. Uh, maar uh, zolang spelers op die manier nog denken. over een wedstrijd die ze zojuist uh, niet, niet goed hebben afgesloten. Ja, dan wordt het wel een helemaal een lastig kwijt voor Koeman. Ja, maar dat zie en... je elke week bij Ajax ook. joh. Dan staan ze ook allemaal een beetje te glimmen. En zeggen van. Ja, het was eigenlijk wel best wel een goede wedstrijd. Het is dus jammer ja. dat we het gewoon met 4-0 gewonnen hebben. Even als een Ja, man. Ik wou nog even overhouden op te 4 zeggen. Want kijk, een paar weken geleden was het allemaal. ja, weet je wel. Zou uh, hij ook de nieuwe bondscoach worden? En, uh, ja, dat wou ik nog even vragen. Ja, want, ja. Want, ja uh, maar dat wordt ook een ander verhaaltje nu zo langzamerhand natuurlijk. Ja, zeker uh, ja. nog. Er waren al mensen die voorstelden dat we misschien de broertjes maar bondscoach moesten maken. Maar dat is een nou, het zou ook nog best wel eens zo kunnen zijn dat gewoon uh, verhaal, als je het uh, nog een paar keer uh, laat vallen dat hij het maar moet blijven... dat hij het ook maar gewoon blijft. En dat grapje van Hiddink, dat iemand, dat iemand zei van nou Hiddink die heeft zichzelf nee. op die Telegraaf voorzichtig al kandidaat gesteld. Ja en dat, dat heeft hij wel gedaan, ja. maar dat doet Hiddink wel heel slim. Want zonder dat hij daardoor beschadigd wordt, uh, uh, wordt hem duidelijk dat hij nou niet echt de meest aangewezen persoon blijkbaar is. En dan, uh, ja, nee nee, bezien, ook, het, het, het viel niet echt in, in, in dat iedereen begon te joelen van oh wat fijn, Guus wil het nog wel een keer doen. Dus hij kan zich weer gewoon netjes zonder al te veel schade aan... Lijvenhaven en goed terugtrekken uit de discussie. En dan ja. wordt het dus misschien inderdaad toch nog weer Louis. Wie hey. zou het anders moeten worden ja. eigenlijk? Ja, hey, nou, ik, ik kan nog even twee dingetjes zeggen. Ja, doe maar ja. uh, hey, uh, het eerst kijk ik met heel veel belangstelling naar de wedstrijd tegen Barcelona. Want ik ben ja. benieuwd uh, uh, wat voor, uh, voor salonwedstrijd dat wordt. Want ik kan me toch niet voorstellen dat, uh, dat daar op het scherp nederland zou worden gevoetbald. N uh, dus we gaan even, daar kom ik zondag dan wel op terug. Okay, dan hou ik even de opties open. Maar... Ja, wat maar denk je dat het wordt? natuurlijk uh, kom, okay, kom je op terug. Oké, uh, nee nou terug. Nee, ja, nee, weet je. Kijk, uh, uh, uh, kort en goed. Barcelona heeft uh, hele andere dingen aan het hoofd op dit moment. Die zal geplaatst worden volgende ronde geloof ik. En uh, zal daar niet een, uh, met, een, uh, met, een, uh, met een sterk team komen. We eens kijken wat Ajax daarmee doet. ...of ze daarvan kunnen profiteren. Ja, want wat, wat is er nou eigenlijk... Puntje, ik denk dat het ja, is een Een puntje pakken en wat betekent dat uiteindelijk dan? Is het nog theoretisch... Dat je dan theoretisch... de tijd uh, van Milaan moet winnen en ik ben je nog tweede in de poort. Ja, he, dat is niet onmogelijk nog, hè? Wat van nou, Milaan ja, winnen, dat is... Oh ja. Nou ja, het is nou. mooie dromen. He. Ja, het is, het mooi is mooie dromen, dromen maar er, er geen gekkere dingen gebeurt. Ja, er zijn geen dingen gebeurd. Wat ik ook nog mooi vond, vandaag was de terugkeer. Hij heeft al een paar wedstrijden meegedaan, maar vandaag echt als een kapitein op het middenveld voetballen bij RKC Ivan de Snow. Geweldig. Geweldig. Niet willen aan om met hem in zee te gaan. Vanwege zijn verleden met zijn hart. Maar hij is geopereerd. Hij is 100% genezen verklaard. En hij voetbalde echt geweldig. Ik denk dat hij wel de grootste reden was, een van de grootste redenen was dat X het ex uh, uiteindelijk won. Ja, hij was ook mooi, man van de wedstrijd, hè? Hij was ook man van de wedstrijd, toch? Ja. Terecht, ja. Terecht, terecht. Hey, maar is mag dan... ik nog even bij jullie oh. vragen? Er is een woord, ik zag op internet voorbij komen. Dan wil ik toch even. Het, uh, uh, Saskia Noord verweten door Maya van der Broek. Ja, het is het internet hè. Er, uh, op uh, Twitter. Werd er verweten dat ze het woord uh, roofkippen had gebruikt. En daar had geen bronvermelding aan gedaan, want dat, uh, zei Maya van der Broek, dat is het woord wat George Kelder ooit uh, heeft ingevoerd. Nee, ja, dat was niet Maya van der Broek, want Maya van de Broek is een hele dikke Belgische zangeres. Oh. Uh, dit is, uh, hoe heet ze ook weer? Mirjam van de Broek, heb je het ja, Mirjam is inderdaad de, de oogverblindende hoofdrectrice van de quote, die Saskia daar inderdaad op gewezen heeft. En ja. vlak daaronder heeft Saskia gezegd, oei, wat fijn dat je dat zegt, want dat wist ik niet. En dan zal ik ja. het voortaan keurig met bronvermelding doen. Waarom ja, wil je dat... heb ik... Toen heb ik lang gehazeld om nog wat toe te voegen. Nou, wat wil je toevoegen? Want ik heb van 1987 tot 1990 voor Radio uh, uh, de NOS voor Radio Tour de France gedaan. Ja. En een van de eerste uh, uh, begrippen die ik leerde kennen in, uh, bij Radio Tour de France... was het, uh, het uh, fenomeen roofkippen. Aha. En wat was dat? Het was uh, voordat de tour begon, gingen wij dan uh, persconferenties af van ploegen... En uh, van uh, sponsors en dergelijke. En dan, uh, ja, dan ging je roofkippen. Want dan kreeg je allerlei leuke tassen mee met uh, dat uh, ja, tegenwoordig. Ja. Goodiebag, de rotzooi. Maar het is natuurlijk ja, heel iets ja, anders ja. Dan, de, dan de betekenis die er later aan is toegekend. Namelijk. Ja vijf dat het wel even met rijke kerels doet. Maar er staat eigenlijk... Of okay. een kerels afpakt van andere mannen. Uh, vrouwen, bedoel ik. Sorry. Ja, ja, dat is aan het begrip uh, wat we later naartoe toevoegen. Maar het woord ja. roofkippen gebruikt wij dus al in de jaren tachtig. Dus eigenlijk wil jij zeggen dat Jord Kelder Leentje Buur heeft gespeeld... bij het nee. journalistieke korps van rondom de Tour de France. Dat dit ja, prachtiger ja, wordt. Heel erg <laughs> die, anders voor bedoeld. Van die roze Jezus. journalisten, die, die de de... persconferentie ja. afstruimde... om maar zoveel mogelijk uh, hey uh, rotzooi... Naar huis zet je dat lekker zelf even op Twitter verder? Ja. Nee, ik, ik, ik, ik doe dat niet zo goed zo. Oké. Okay. Uh, okay, uh, nou, zullen we uh, nog even één vraag dan? Uh, PS2 verkloten boel, AZ haalt een puntje met 9 man, met twente, Vitesse en Ajax Gaat het uitmaken. Uh, uh, ja, uh, twente, twente, ja. Nog twente. twente? Ja, hey, 5-2 uitgehaald tegen NAC, dus die Ja, af... maar het gaat. Ja, oké. Okay. Nou ja, we nee. houden het erop. Uh, ja. we, hadden, we hebben nog het goed van jou. Uh, Barcelona, Ajax volgens mij. Ja, dat is eigenlijk een gelijkspel, zeg ik dan maar. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Okay. Nou, goed zo. Leo, Leo, Leo, yo, graag gedaan. Goedenavond. Echte jammen. Martin, doet nog even een neuk klassieketje.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 Drie maal die een week later op oma Maartenström-Better zat. Ja, het internationaal Tribunaal in Hamburg heeft dus bevolen... dat de Arctic Sunrise en haar bemanningen moeten worden vrijgelaten... als de Nederlandse staat tenminste even 3,6 miljoen euro borg wil overmaken. En dat maakt het een zaak voor... Het Haags geluid... Een hele goede nacht, Liesbeth van Tongeren van GroenLië. Ja, goede nacht. Dat is het koud buiten. Het is ja, wel koud buiten, maar wij zitten gelukkig lekker binnen en mijn warme stem gaat u verwarmen. Uh, u was natuurlijk ooit baas van Greenpeace Nederland. Bent u een beetje blij dat uw activisten zijn vrijgekomen? Ik ben eh, tevreden dat ze op morgen toch vrij zijn, maar ze zitten nog steeds in Rusland en de Russen hebben dat schip ook nog niet aan Nederland teruggegeven. Nee, want ze mogen het land ook helemaal niet uit en, en hen hangt natuurlijk nog altijd in principe een, een grote gevangenisstraf boven het hoofd. Ziet u dat er nog van komen of zal het wel loslopen? Ja, het Russische rechtssysteem is natuurlijk een helemaal lastig, gokken. Dus we hopen erop dat wat Poetin gezegd heeft, dat we ja. negatie krijgen, dat dat klopt, maar ja... En daarna moeten ze weer aan de slag om die Noordpool te redden. Maar wat is het ja. eigenlijk met die Poetin Zegt zeg, U zegt dat nou, maar dat las ik inderdaad ook. Is die man mal of zo? Eerst, nee, hij heeft alle touwtjes daar in de handen. Dus we mogen aannemen dat hij er toch minstens op de hoogte was. Dat ze het zo zouden gaan aanpakken. Keihard zullen we maar zeggen. Ja. En nou ineens, ah lieve mensen, dat zijn toch gewoon een wat onschuldige treehuggers. En laat toch gaan. En we kunnen toch met als mensen niet zulke kwaaie dingen doen. Is die man gek of zo? Nou, bij ons is er ook wel eens een enkele minister die eerst zegt keihard optreden en vervolgens uh, valt het wel mee. Ho. Dus ik ben al lang blij dat hij dat doet. Ik hoop dat hij nu zijn aandacht richt op het beschermen van de Noordpool. Ma want daar ging het die Greenpeace's natuurlijk om. Ja, maar mevrouw Tonderen, ze vroegen ja. er wel een beetje om, hè. Maar dat zei, kijk, laat wel wezen, ze hadden ook een brief kunnen sturen met, wil je daar alsjeblieft mee ophouden? In plaats van gelijk weer zo, hè? Ja, wat, wat denk je dat het resultaat zo al was geweest van Nou, het resultaat is dat die is die ze nu in de cel zitten... Heeft ...als zij steeds beleefde brieven sturen. Daar beginnen ze altijd mee. Natuurlijk, er zijn honderden beleefde brieven ja. gestuurd naar Shell, naar maar, WP... Ja. Maar, maar het is... Onder... Oké, okay, laat, laat ik het anders zeggen. Ik heb wel een beetje het gevoel, hè, eh, dat je dan nu zegt van... hè, eh, zielig hier in de cel. Ja, dat is wel een beetje het risico van het vak, toch? Het jaar daarvoor hebben ze precies hetzelfde uh, vreedzame protest uitgevoerd. Toen hebben ze drie uur met een spandoek daar in de ijskouw op dat platform gezeten. Vervolgens met hun bootje terug naar het schip en terug naar Nederland. Ja. ja dus dit was onbere onberekenbaar. We hadden het echt niet kunnen zien aankomen dit. <laughs> Het is uh, heel fijn dat we mensen hebben die zo heldhaftig zijn dat ze voor onze natuur en onze planeet opkomen. Ik ben uh, trots op de mensen van Greenpeace. Ja, serieus? Ik heb gelukkiger en daar ben ik nog steeds. Ja, maar het okay. is ook zoiets, dus die, die, we hebben het even over borg net. De, weet u hoeveel borg Greenpeace heeft moeten betalen eigenlijk om ze los te krijgen? Nou, Greenpeace niet. De Nederlandse staat. Nog erger. Nee, nee, nee. Wacht. Nee. <laughs> nee. nee, ja, nee. Ho, stop. Ja, in dat weet ik. Als borg voor de dat weet ik, maar er is ook al borg betaald in die rechtszaak tegen die mensen. Er zijn twee rechtszaken aan de hand. Er is dat zeerecht tribunaal. Wat, en dat wat, heeft wat Rusland nu... niet... Uh... Ja, dat, dat heeft nu be, be, be, he, gezegd dat die spullen terug moeten naar de, de, de boten, de mensen moeten vrij. Ja. En daarvoor moet Nederland 3,6 miljoen euro lappen als borg. Maar er is, Greenpeace zelf heeft ook borg betaald om die mensen op borgtocht uit de gevangenis te krijgen nu al. Ja. En weet u hoeveel dat was? 45.000 euro per stuk. Nou, oh, oh, dat voelt dan door aardig mee, hè? In verhouding tot die 3,6 miljoen die wij moeten betalen voor die grapjasserij. Ja, een schip is uh, helaas iets meer waard dan uh, mensen nee. vrijstellen. Dus uh, ja, weet je, dat zijn rechtbanken en tribunalen in Rusland en het zeerechttribunaal die dat verzinnen. Ja. Ik vind natuurlijk, hè, als je überhaupt niet gaat boren op de pol, had de Greenpeace er niet heen gehoeven. Ja, maar dat is gewoon een opinie natuurlijk. Ja, bedoel, maar je, misschien wel, ik... ja, maar moeten we het maar nou beschouwen als een onvrijwillige bijdrage aan Greenpeace. Oké, okay, maar, okay, maar even voor de zekerheid, mevrouw van Tongen, <laughs> Als ik nou naar uh, Rusland ga en ik ga staken voor goedkope vodka. en ik word vastgezet. Haalt u me dan ook uit? Ik denk dat voor het overleven van de mensheid goedkope wodka net niet nou, helemaal een klimaatverandering. <laughs> nee, ik weet het niet. Ik vind dat namelijk belangrijk. Ik bedoel, de andere ik mensen helemaal, vinden het bol. Ik dat, dat jij dronk, joh. Nou, een wodkaatje op zijn tijd. Echt waar? Ja. Nou ja, ja een enkel wodkaatje op zijn tijd, dat kan je je vast permitteren van je salaris. Ja, nee, wel wil, ja. Dus ja, nee. ja. Ja, uh, kom je bij mij maar een keer. Oké, okay, uh, deal, dus. staat. De betalen, maar u, u, u, heeft, u geeft eigenlijk overal antwoord op met, met de opmerking van ja, we moeten de Noordpool. Wat is er eigenlijk zo erg aan boren in het Poolgebied? Kom, krijgt u een podium van mag u nog één keer uitleggen? Het is uh, de, een van de laatste wildernisgebieden op aarde die we hebben. Mooi. Het is daar natuurlijk Het pool, nogal koud. Ja, en ja. we hebben geen enkele manier, als er wat misgaat met die olieboring... ...en bij elke olieboring tot nu toe is er altijd wat misgegaan... ...om daar ja. die lekkage op te ruimen. En moet je je voorstellen, zo'n mooie witte pool... Ja, het ...en dan die permanente grote, grote zwarte vlekken daarin. Ja. Ja. Dat moeten we niet willen. Nee, dat moeten we niet willen. Maar doen. we willen ook allemaal een bomen... autootje rijden. Ja, precies. En moet ook ergens... kacheltjes stoken. Oh ja, trouwens. rijden, maar dan elektrisch autootje rijden. Ja, wat, dus een maal, schitterend, wat een schitterend bruggetje naar, naar het volgende onderwerp, zeg. u, Goed, u, u bent... mij, Ja, dit gaat dus geweldig. U gaat, hoe u gaat, heet het nou, ik ben even aan het zoeken, maar een Green Car Valley, wilt u? Wat is dat in hemelsnaam? Ja, je moet daar een, mo de, een mooie motorterm op zetten. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Een green ja, car valley. En toen dachten wij green car valley. Geweldig. Ja, we hebben in Nederland behoorlijk wat, uh, de, wat werkgelegenheid in de schone auto-industrie. Ja, we hebben we nu wat? Tesla, hè. De enige de mooie de auto, elektrische mooie. Ah, Fisker is ook mooi. Maar voor de rest BMW zijn ze is het lelijk. Ja, oh ja, BMW, maar, Audi, volgend is jaar. Je hebt zo'n LEAF, je hebt zo'n Mini. Ja, die zijn je heel lelijk. de één Nee, jouw Volkswagen ja, is Golf is mooi. Hey, don't fuck it, mijn golf, de ja. De grijze volkswagen golf <laughs> op en je loopt een praten over... diesel. Doe eens even normaal, ja, joh. En de, de trein, hè, die is natuurlijk... Ach, ook de, de dat, het allerlelijkste ding, ja. Maar ja, wat GroenLinks dus wil, ja. is dat we ons veel meer in gaan zetten. Niet op de auto's van het verleden, zoals de Duitsers doen, maar veel meer op de auto's van de toekomst. Dus slim nieuw rijden en zelfs Melanie Schultz is voor modern rijden. voor Ja, ja daar ben, ben ik het ook wel mee eens. Lekker. Ja, nee, als lekker. Als je je hoeft ja, te maar. sturen, kan je ondertussen ook lekker werk in je auto. Ja, nee, wacht even, we hebben, daar hebben ah, we nog, het niet eh, over. Nou ja, ik, bedoel, ik vind het gewoon ideaal en... wat lekker goedkoop is. Maar die accu's zijn. Zie je wel dat je de hoofdzaak er weer uithaalt? Natuurlijk! De, de, de, de, de gaat mevrouw van ja. zit ons te vertellen over een belangrijk werkgelegenheidsproject in de Randstad. Namelijk uh, onze technologie, voorsprong ja, de, de, de, kweken op technologie. De, dat is toch echt Zuid-Nederland hoor? Ja, daar zit, uh, ja, daar York, zit Tesla, ja, waar vroeger uh, oh. Mitsubishi zat. Oké, okay, sorry. Dus de, de, de Green Valley komt in Zuid-Nederland. Prima. Nou, hartstikke goed. Dit dus doen ze daar ook eens wat. En <lacht> dat, dat, de, de, de bedoeling is dus dat wij ons meester maken van de meest innovatieve technieken en, en grote speler worden op het gebied van elektrische auto's. Klopt? Ja, want wij zijn hartstikke goed in kenniseconomie. We hebben heel veel wat? jongens en meisjes op de TU's die van alles en nog wat uitvinden. Oh. Alleen verdienen we er zelden wat aan. Ja, Omdat wij ja. iets te grote lompe handen hebben. Die Chineesjes die kunnen dat veel goedkoper met kleine handjes. Mevrouw van mevrouw Tonner is beter. We kunnen eh, leuke dingen uitvinden en vervolgens niet zorgen dat ook hè, onze MBO'ers, onze HBOers dat iedereen er verder mee aan de slag kan. Nee, dan duur. gaat zo'n ontdekking, meestal linearecte naar het buitenland. Ja. Die verdienen we er dan aan. Uh, nou, dat vind ik gewoon links jammer. En GroenLinks lijkt het ook hartstikke mooi als we in Nederland veel meer elektrisch rijden. He. Geen herrie, geen luchtverontreiniging en uh, we maken ze zelf. Maar wat economisch verantwoord. Goed hè? Ja, ik, ik schrik er ook een beetje van als ik het zeggen mag. Nou, ik was op Troskamer Breed en die schrokken helemaal van GroenLinks als de auto-partij van de Toekomst. Ja, dat vind ik ook wel geest. Eén probleempje. Wat is het probleempje? Daar da wil man? ik echt heel graag... Uh, uh oh Nee, dat al u mevrouw... al altijd weer een probleempje. Ja, nee, ik, ik denk in problemen. Uh, meneer, mevrouw Vertongeren. Kom maar op met je probleem. Nou, wat ik van baal, ik vind dat namelijk, afgezien dat ze nog best wel prijzig zijn, mijn golfje is iets goedkoper. Maar da da da daar komen we wel van, Want dan geeft hij vast een leuke subsidie binnenkort. Uh, die zijn natuurlijk al een beetje. Maar het kan uit. nog goedkoper. Waar kom je tot je punt? Mijn, probleem is, neef, dus mijn probleem is... Als ik per dag 150 kilometer rijd, redt die accu dat niet? Nou, dat uh, redt die auto wel. Nee! Jawel. Nee! Ga maar eens kijken bij de Tesla. Ga maar eens kijken bij de Ja, maar die ja. zijn allemaal getest in de windtunnel. Dan halen ze het. Maar in de praktijk halen ze het niet. Je zit halverwege. Ja, als je honderd rijdt de hele tijd. Maar dat schiet niet op natuurlijk. Ja maar, ja, maar toen ze de eerste auto uitvonden, stopte die ook om de 14 meter. Moet je daarom de rest van je leven op een paard blijven zitten? Nee, maar wanneer... is nog wanneer, geen ontwikkeltraject, man. Ja, ja wanneer, wanneer hebben we dan eens een keertje een, een, een coole auto die er ja. cool uitziet. Oh ja, een beetje herrie ja. maakt, dus niet zo gay. Die Tesla is hartstikke cool. Die rijdt 250 ja, okay. kilometer qua afstand. En bovendien krijg je snelwisselaars. Dan ga je even naar het... Uh, het snelwisselaarsstation, Je drinkt een kop koffie. Je gaat even naar de wc. In die tijd heeft een techniek actie dus ja, omgewisseld en je hebt weer een volle. Ja, bij de grote boodschap dan kun je drie Tesla's vullen hoor. Nou, Precies. De... Nee, dat klopt. Okay, dus Kijk, we als je we... We... Dus... de koffie, dan kan je zelfs met slowladen een komen. Als ik het goed begrijp, dan, dan gaan we lekker de wegen vullen met grote mooie elektrische auto's. We gaan de vervuilende vieze auto's omwisselen natuurlijk voor minder elektrische auto's. Want we hebben dan natuurlijk ook fantastisch openbaar vervoer. Gaan ja, gaan. ja, ja, ja. Waar rijdt u zelf in? Wa waarom push je het nou weer? We zijn hartstikke leuk bezig. Dus we ruilen gewoon de vieze auto's en dan moeten we weer met het openbaar vervoer. Ik in een Ecoflex. Ik woon in een dorp. Als ik met het openbaar vervoer in Amsterdam ben, waar ik zeg maar met de Brommer 20 minuten... Het is voor mij best een stukje met je elektrische auto. Die zet je op een park-and-ride en dan pak je de tram de stad. Ja, ja. Maar, nou. we, dat, nee, maar dat is wel een van de uh, weinige punten waar ik het. Nou ja, ik, ik moet zeggen, het elektrisch, ik geef toe. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, heeft het ja, maar zelf. je babbelt. Vertel eens wat het je zegt. Wel zeggen. Ik vind dat Kijk, parkeren. Vind je, vind je, ik ja. heb je wel eens in zo'n ding gereden. Ik nee, ik heb geen geld voor. Nou, echt. Maar hey, je dat, dat parkeren. Ik bij een heleboel van die merken. Ja, je maar dat parkeren, dat vind ik dan wel weer gunstig. Dat je gratis kan parkeren in de stad als je een elektrische auto hebt. Ja. Als je in Noorwegen woont. Nee, in Amsterdam kan je toch bij je als je aan het laden ja. bent. Als een ja vier. Paal. ja, vier palen heb je in Amsterdam. Ja. Of acht of zo. Maar gaan we, gaan we daar ja. nog meer van krijgen? En blijft dat ook zo? Of is het dan weer zoals iedereen dat ding heeft aangeschaft... ...dan gaat alle voordeeltjes eraf... ...en dan worden die palen... ...dan is, dan is het gewoon de stad uh, autoluw. Of uh, blijft dat? We hebben gelukkig dat? veel meer van die palen. Ik dacht na Noorwegen waren wij het best bepaalde land ter wereld... ...maar dan moeten er meer komen. Ja, dat waren de er moeten hè? De ...auto's uh, komen... Sorry? Dat zijn de fietspaaltjes, zijn volgens mij. Um, nee, dat zijn die dingen waar je een stekker uh, oh, okay. in kan stoppen. Bij palen is een gek hier. Maar ja. het is hartstikke handig om daar meer van te krijgen. We het ja. met je eens. Maar als je hem thuis hebt, dan heb je natuurlijk de allergoedkoopste stroom ter wereld. Dus niet iedereen heeft een hey. garage. Ik, of een, ik ga ook uh, hier zeker niet toegeven dat ik én zonnecellen op mijn dak heb... en zo'n laatste zon in mijn garage. Nou, kijk, ik... zie. Nou, nee, dat maar je wil je dan ik wel, wil ik wel de tussen de Blankenburg tunnel terug... We gaan waarom, gewoon een beetje je, ruilen. We gaan allemaal elektrisch rijden. Waarom, waarom, waarom, waarom wil je in hemelsnaam de Bankenberg? Nou, ik zal je uitleggen. Kijk, ik vind, één, het is niet veel goed gegaan de afgelopen paar jaren... vanuit politiek wegen. We moppen hier ook ontzettend vaak op, de, op beide kabinetten Rutte. Maar één ding, zo heel af en toe kun je tegenwoordig in Nederland doorrijden. En dat vind ik toch wel zo'n ongelooflijk fijn ding. Ik ben, echt, ik ben bijna bereid om nog gewoon 0,10% meer belasting te betalen... als dat maar mag. Alleen dat... Nou, een klein beetje wegbeprijzing en We zijn er al. Dan lossen alle files. Ja, oh, maar. Ja, wegbeprijzing. Ja. Ja. Waarom Dat de, maar... de doorrekening van GroenLinks. Kijk, mensen kunnen er niet voor kiezen. Maar het werkt wel. Want er zijn altijd mensen die zeggen, ach, ik kan ook een uurtje later. En als je maar iets van uh, 10% minder auto's op de weg hebt, dan zijn alle files weg. Nou ja, ik, ik, ik, ik word er nog niet gelukkig van. En voel ik weer, ben ik weer, maar moet ik, ik weer denk gaan betalen. Ik weet ook niet of het verkeersfile probleem bedoeld is om jou gelukkig te maken. Nou, nee, nou, maar het zou fijn zijn als iemand überhaupt zou proberen mij gelukkig te maken. Bro, laten we ja, daar verder niet. Vrouw, je ja. Die maak ja, ik gelukkig. Ik heb u, het idee dat u de Jan wel een beetje gelukkiger hebt gemaakt. Hij, ja. hij lacht weer een beetje. Oh, voor ik het vergeet. Nee, uh, we zijn echt al heel lang aan het praten. Ik vind het genoeg. Ja, nou nee, ik niet. Ik best nog even... Wat je, wil je nou een weten? Nee, Nog even één dingetje. Vorige week hebben we het heel uitgebreid gehad over de plannen rond de prodeo-advocature. En u bent ook niet uh, iemand die daar heel erg mee ingenomen is. Maar de vraag was even. Bent u dan wel iemand met een haalbaar alternatief? Want wij denken eigenlijk als Fred Theven ook maar half een bruikbaar alternatief krijgt. Dat hij al lang blij is dat hij deze akelige Maatregelen niet toe door te voeren? Ja, ik heb er maar vier gegeten, ja. waarvan de één is: hè, wij sluiten mensen zonder de juiste papieren op alsof ze misdadigers zijn. Ja. Als we dat iets minder doen, houden we geld over en dan kunnen we dat aan de Prodeo-advocaten geven. En een andere die ik heel leuk vind, is eh, borgtocht. Borgtocht in Nederland mag wel, het staat in de wet, alleen doen we het nooit. Als je iemand opsluit in voorarrest, is het is 250 euro per dag. En als je hem naar huis stuurt, dan kost dat niks. Ja. En vervolgens is het ook nog goedkoper voor die Prodeo-advocaat, want Dan kan die er zelf heen. Kunnen de rijke, rijke criminelen komen dan uh, allemaal lekker op of vrij? Het is uh, gelukkig ook inkomensafhankelijk. Dus er wordt voor iedereen gekeken wat doet ongeveer evenveel pijn met jouw bezit en jouw inkomen. Oké. Okay. Nou, we hebben weer uh, veel om over na te denken. Lies dus bij vertonger hartelijk ik bedankt het voor, uh, voor het groene alternatief. En, en ik kom een uh, wodka bij u drinken. Ja, gezellig. Gezellig. Groene bodkraan met zo'n grasperitrum. Uh, ja. lekker slapen. Ik wens jullie een Zubrovska. goede nacht verder. Hetzelfde. En morgen weer het land redden. Ja, Oké. Okay, dag. Dag, dag. Dag. Het Haags Geluid. Ja, nog weer politiek vandaag. Vrijdag was het precies 50 jaar geleden dat John F. Kennedy werd vermoord. En vandaar is het precies 50 jaar geleden dat Lee Harvey Oswald werd omgelegd. Deze week verschijnt De Zwarte Dag van Oswald. Het boek dat alle andere complottheorieën overbodig moet gaan maken. En wij bellen even met schrijver Dick van den Heuvel. Een hele goede nacht, schrijver Dick van den Heuvel. Voor straks wel te rusten. Ja, precies. Maar, maar eerst gaan we jou nog even spreken. We zitten nog even tot twee uur hier. Uh, Dick, luister, jij bent aan uh, de Nadellis gevlogen. Uh, je hebt de vluchtroute van Oswald uh, nagedaan. en het gewier waarmee die JFK's hebben doodgeschoten onderzocht. En jij concludeert: het kon Oswald niet zijn. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, in, in ieder geval, ik heb een getuige gesproken. En dat is een belangrijke getuige. Dat is eigenlijk de hele zaak tegen Lee Harvey, Oswald aan. Uh, uh, ...opgehangen, dat is Wesley Boo Frazier, een man was uh, 19 destijds... ...en ja. hij heeft uh, Oswald die ochtend naar, het, uh, naar zijn werk gebracht... ...en altijd gezegd, uh, hij heeft uh, een, een papieren zak bij zich... ...en daar zaten gordijnroetjes in... ...en altijd is het vermoeden geweest, daar zat het geweer in. En die man zegt nu, hij is nu 69... ...hij zegt, uh, nou daar heeft onmogelijk dat geweer in uh, kunnen zitten. Want? En die heeft dat... Uh, nou, hij heeft dat... Uh, kijk, die, die, die, die, die man was destijds een jongen. En deze zaak heeft hem eigenlijk zijn hele leven al achtervolgd. Je moet voorstellen dat dit jochie van 19 destijds onmiddellijk gearresteerd werd, onder druk werd gezet door... Ja. Chief Curry, het waren, allemaal, het waren eigenlijk geen politie, maar cowboys naar in de En ze zeiden tegen hem, jij bent medeplichtig en je gaat de bak in... en misschien zetten we je wel op de elektrische stoel, je hebt het gedaan. En dus hij heeft zenuwachtig een soort van rare bekentenis van... ik ben onschuldig, maar ik heb wel Lee Harvey Oswald vervoerd. En hij had inderdaad een papieren zak bij zich en daar kan een geweer in gezeten hebben. Heeft hij destijds gezegd, nu... Uh, een oude man en intussen veel wijzer en uh, zegt nu we, uh, uh, dit heeft me al die jaren achtervolgd ik heb het onderzocht. ik ben ja. een geweer gaan kopen van het formaat, ik heb het uit elkaar geschroefd. ik heb het geprobeerd in zo'n zak te stoppen, maar die, en... die zak die hield ik onder mijn arm en dat, dat, dat, dat, dat kon nooit passen dus in dat opzicht uh, uh, veel de, viel de belangrijkste uh, getuigen uh, valt eigenlijk nu weg onder het hele schuldverhaal van Lee Harvey Oswald. Maar Dickie zegt een stuk ouder, ook een stuk senieler misschien? Nee, nee, nee, nee. Ja, ik zeg maar wat, hè? Ja, kijk, mijn 69 jaar, ja, misschien voor jullie een oude man, maar dit is toch nog steeds een, een jonge vent in de, in de, in de bloei van zijn leven. Nou, dus kijk, als, al ik, als, ik, naar... als ik 69 nee, ben, ben ik dan... niet meer in de bloei van mijn leven, hoor, Dick. Ja, maar zeg, nee, Jan nee, is er al voorbij. Ik ben er al rollen. bijna. Ja. Hij kan misschien niet meer zo hard rollen, maar hij kan nog best wel goed nadenken. En hij, kon, hij kwam echt met een heel... Legitime, goed verhaal. Geloof ik. Hé hey, Dick, maar luister eens. Hoe kom jij er überhaupt in eerste instantie bij om, om dan naar Dallas te gaan voor onderzoek? Want het is het toch nou niet zo dat er niet in de afgelopen vijftig jaar voldoende onderzoek niet <lacht> mooi gedaan is? Nou, weet je misschien ben ik wat ze niet doen. Hé, maar zonder dolle had jij zoiets van nou, ik. Uh, ik, ik nee, weet je, ja, maar als je een boek gaat schrijven. Ja, nee, het ja. was wel, ik ben eigenlijk altijd, je zit achter je computer en, een, en als je even nie, geen inspiratie hebt, ik ben, ik heb wel een hobby, dan klik ik veel aan over die modder, Joseph Kennedy. Nou, dat, vond ik, dat vind ik al, al 20 jaar hartstikke leuk. Dus ja, maar, jij, bent, jij bent eigenlijk iemand die elke debiele theorie wel een keer gelezen heeft, elk complot absolutely. wel een keertje besnuffeld, en nog ja. steeds elke dag leuk vindt, als je denkt, hebt hem zitten doen, even kijken ja. hoe die voor zijn kaders ja. geschoten werd. Ja, en dan weet je, en ik... En daar, dat is gewoon een soort vermaak hoor, want euh, dan is er weer iemand die zegt, de Kubanen hebben het gedaan, of de oliebaronnen, yep. er is ja. ook gewoon iemand die zegt, de Franse inquisitie, of de Spaanse inquisitie. Illuminatie. <conjuntolaus> dat komt wat langs. Als je dan, wat is gewoon, de meest bizarre die je langs, die je op internet hebt gespot? Wat zeg je? Wat is de meest bizarre? Oh, uh, uh, uh, de, de, degene waarvan ik echt denk, waarvan ik ook hartelijk heb gelachen, is dat Kennedy het zelf heeft gedaan. Dat is toch niet de beste. Nou ja, kijk, er wordt gesuggereerd dat Kennedy was dood en doodziek en er wilde als een held de geschiedenis ingaan. Oh ja, joh. En drie woorden na, drie woorden na, zijn woorden om zichzelf van de kant te laten Dat vind ik wel knap om dan drie kogels in je eigen hart te kunnen schieten. Maar, <laughs> nou ja, heb jij... Bedoel, heb jij... is, is het is serieus in een boek schrijven, Ja, ik dat, dat is... maar ja, jij schrijft ook misschien wel iets wat totaal belachelijk is. Dat, ik bedoel, we hebben het nog niet gelezen, maar denk je dat jij wel de waarheid hebt? Dat jij wel... Of, of, uh, komt er in het boek überhaupt een uh, conclusie? Ja, nou kijk, ja, er komt een conclusie. Nou, ja. vertel op. En... en, en, en uh, uh, uh, uh, maar dan ga ik het nu, nu vertellen. Komt niemand het boek meer? Nee, nou, ik bedoel, ik, laat ik zo zeggen. Ik, ik, ik heb die vluchtroute gelopen. En ja, dat, dat vroeg ik vindt, niet. We, en, die, die, die, die, zit, daar ja. zit een ding in. Dat, dat uh, mij aan het denken heeft uh, gezet. En, in, in, laat ik het vooral in de, in de vorm van een vraag uh, uh, laten doen. Uh, hij, hij, hij, hij stapt, hij stapt in, een, in een bus en daarna in een taxi en dan rijdt hij naar een plek. En die plek is een beetje raar. Waarom hij naar die plek... Daar heeft nooit iemand zich een vraag over gesteld. Waarom hij nou precies naar die plek... Ja, dat zou zijn wapen uh, gelegen nee. hebben, hè? Dat, ja, dat, dat is de plek waar hij ooit zijn geweer heeft uh, en, uh, begraven. En jij zegt waarom zou je naar de plek gaan waar je je wapen begraven hebt... Als je die moord al gepleegd hebt. Ja, dit is raar toch? Ja. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Maar, da, jongens, er zitten ook normale mensen te luisteren. Nee, maar, ik, uh, dus wat je stelt. Ik, ik, ik leg, ik leg ik het in nee, nee, van... twee woorden. uit. Heb je iemand aan de telefoon die ik eruit leg, jammer. Nee, ik leg het in twee woorden uit. dat, oh. Dick, mijn woord, Echt, dat, dat doet zit nou altijd, ja. hè, een gasten gaat hij zelf met die zit te lullen. We ja, hebben een schrijver oh, aan de telefoon. Jongens, rustig jullie daar. Even in studio. Kom op, zeg. Dikken me nog Ik Ga jullie een beetje door elkaar heen lullen. Kom ik niet meer aan de telefoon? Dik luister. Dus als goed begrijp, die Oswald kennen die voor z'n donder. Eerst het verhaal, vlucht, stapt in een bus en in een taxi... en gaat dan naar de plek waar hij je geweer heeft begraven, ooit. Ja. Waarom? dat zegt hij net. ja, ik maar uit. Dat, ik, ik bedoel, ik heb er een uitleg voor, maar dat... dat, dat, dat, dat, dat... Kijk, hij heeft een half jaar daarvoor... Of je nou, zou maar... zeggen, hè, namelijk, als ik een moordenaar was, zou ik zeggen... ik ga eerst naar de plek waar mijn geweer begraven is, graaf het dan op... ga dan naar de plek eh... van de plek waar mijn stemming eh... en schiet hem neer. Kijk, zal ik het even uitleggen, bent... jongens? Zal ik het even uitleggen? Wakker. Ik zal het even Jij uitleggen. Bent ja. Jij bent wakker. Jij ja. Ja bent wakker. En maar met... dan moet hij het gedaan hebben. Als hij het andersom doet, dan denk je. Uh, dan, dan klopt het niet. En, uh, dan zijn is het nog raar trouwens hoor. Als de nee. president van zijn kaars geschoten wordt. en jij denkt, als ik nou eens heen ga, ik ga naar de plek waar ik mijn geweer begraven ja, heb. Jongens, zal ik het even uitleggen? Oh, Jelmer gaat het uit. even uitleggen. Wacht even, dik Hij hoort dat hij, hij, hij is vermoord. Wie? Die. Die, die, die, die, die is vermoord. Ja, ja Lee, Harvey. Lee Harvey. Lee Harvey Oswald. Die, hoort Harvey Oswald die staat een... bij de cola machine. Ja, en wat hij denkt is. Verdomme, straks hebben ze mijn wapen gebruikt. Want hij... Hoezo? Omdat hij, hij zegt hetzelfde, I'm a patsy. Ik ben ja. erin geluisterd. Dus waarom gaat hij naar die plek van het wapen om te kijken? Ligt mijn wapen daar wacht nog? Wacht even, wacht even. Hoe en komt hij er dan die? bij? Hoe komt hij er dan bij? Doe nou even verstil wat nu gaat dik uitleggen. Je hebt helemaal gelijk, Maar Dat wilde ik zeggen. Ja, maar Jan, je hebt ook helemaal gelijk. Want het is hartstikke Dankjewel, Jan. Jij tenminste, de hitsens Kijk, ja. dat wilde ik dus net zeggen... maar toen moest Jan nog even jouw hele heel nee, je boek ja, nog Ja, de doornemen. mensen die naar ons luisteren hebben niet allemaal hefgezet. Nee, maar ik wilde het even Dus uitleggen. je moet ja. gewoon luisteren. Dus, dus als ik goed begrijp... Maar waarom dacht Oswald dan <lacht> van tevoren al dat hij werd opgezet? Nee, dat dacht hij niet van tevoren. Nou, dat dacht hij ik dacht tijdens. Het... Als ik bij een kolenautomaat sta... dan nee, wordt achter mij een sta... president neergeschoten... denk ik, ze moeten mij hebben. Dus ik ren naar Amersfoort om een geweer op te graven. Dat is logisch. Nou, hij was, hij was wel paranoia, hoor. Dus oh. dat, dat kan bij een kolenautomaat zomaar gebeurd zijn... Nee, dat, want ik bedoel, je moet je voorstellen, hij heeft een half jaar eerder, heeft hij wel al een aanslag gepleegd op iemand. En, ja. en hij, hij is de... genaaid. Hij is genaaid ja. uiteindelijk. Ja, dus absoluut. hij wist al dat, hij ergens voelde hij ja. misschien al wel van, ik word genaaid. Hij voelde, oké, okay, dat wil ik wel voor jullie pikken. Hij ja. voelde nattigheid. dus hij denkt, ik ga gauw mijn geweer opgraven. Of kijken of het er nog ligt. Precies. En dan, want achteraf bleek dat dus niet zo handig, want daar hebben ze hem gevonden. Nee. En heeft vervolgens is hij twee dagen later zelf in aan kanus geschoten. Ja. Door wie eigenlijk? Ja, een beetje, en dit, dat het, een beetje, dit, dat het ook leuk is. Nee. Die, want ik heb een kaartje in mijn boek, kan je het ook even nakijken? Ja. ja. Radio is geen visueel medium, maar... Het nou, gelukkig is, maar. Ja. voor je ogen en denken van na nou, de lijn naar die kuil ja? is een ene rechte lijn. En vanaf dat moment gaat hij in een paniekere gezichtszachtbeweging door de halve stad heen... ...en schiet hij ook nog eens een politieman dood. Hij raakt gewoon, als hij die kuil ziet en het weergeweer niet vindt... Wordt hij gek. Dan ...raakt hij gewoon helemaal in paniek. Ik geloof jou, ja. Dick. Ik geloof ja, die... jou. Maar nou, wie heeft het dan wel, wel gedaan? Maar, maar, ja, ja. oké. Okay, maar, maar, maar, maar, maar, maar hij moest natuurlijk dood. Ja. Donnie Oswald natuurlijk. Hè, want ze ja. waren bang dat deze, deze waarheid... die wij nu toch aan het licht brengen... dat die gewoon zou ontdekt worden. Dus ze hebben hem ook nog voor z'n donder geschoten. Ruby, ja. toch? Ja, ja. Nou, zeg maar, kijk, ik, dit, dit is wat ik weet, yeah. dit is wat ik, maar weet je wat met al die theorieën, met die, met die samenswingstheorieën, kijk, er is altijd wel iemand die iets heel slims zegt, en die begint dan verder na te denken, en dan stelt iemand die vraag van, wie heeft het wel, wel gedaan, en dan gaan, dan, gaan, dan, gaan, dan gaan mensen nadenken, en die en dan gaan dan rare theorieën ja, over, over, weet je, de Cubanen die samen CIA... met de uh, Italiaanse maffia, daar beginnen we allemaal met ja, aan. Kijk, er zijn natuurlijk mensen geweest, geweest die wisten dat het geweer in die kuil lag. Er is onder andere... Uh, uh, uh, kijk, uh, uh, uh, Lee Harvey Oswald en zijn vrouw Marina zijn op dat moment eigenlijk uh, uit elkaar. Uh, uh, die Marina Oswald woont samen met een vrouw, Ruth Payne. En die, Ruth Payne, heeft ongeveer 80% van al het bewijsmateriaal tegen Lee Harvey Oswald opgeleverd. Leuke vraag. Maar man... ...haar man, uh, wiens namelijk even vergeten ben, maar die ongetwijfeld ook Payne van de, achter, de achternaam heette... Uh, die, ...die is degene geweest die de politie heeft gebeld en gezegd... ...jullie moeten achter die Lee Harvey Oswald uh, uh, uh, uh, aan, zeg maar een kwartier na de moord. Dus nou, met zulke uh, vrienden heb je geen vijanden dat je dat nodig ja. eigenlijk, hè? Uh, ja, nou, ik bedoel, je, kijk, weet je, ik, ik kan niet zeggen... Uh, ...Jan, Piet en Klaas hebben, hebben uh, uh, president Kennedy doodgeschoten, want dat weet ik niet. Daar kom ik niet achter. Maar dat klopt maar iets niet. Maar wel wat ik heb gevonden. ja. Hé, hey, nog iets. Je bent nog bij het, bij het huis van die vrouw ook geweest, hè? Maar daar heb je alleen ja. maar een briefje achtergelaten. Had je niet het idee: bel even aan en ik, ik vraag het vastmaak. gewoon? Ja, nee, ik was echt. Ik... Maar die, die dag, ja, ik heb er een filmpje over gemaakt, want ik nam steeds mijn camera mee om filmpjes over mezelf te maken. En ik, het was sowieso al een dag dat ik moest zoeken naar dat adres. En ik ben echt op het tuinpad, heb ik gestaan. En ik heb de zenuwen nou ja, de, de, de schoten door mijn hele systeem heen. Ik durfde gewoon niet aan te bellen. Dat had ik natuurlijk moeten doen. En toen? Mama, wat zat er op het briefje wat je hebt uh, achtergelaten? Nou, in het boek laten we ook een briefje achter. En ik vond dat ik een briefje achter moest laten. En eigenlijk, het briefje is de vraag van... Want kijk... Als, iemand weet van, uh, als er iemand is gewe geweest die wist dat dit geweer begraven was, en ook op de plek toen we 14 Wort-Neely Street, dan was zij het. En daar heb ik haar een vraag over gesteld, maar ja, ze belt niet terug. Uh, en terecht loopt, hoor, want ik geloof dat ik ook de, de de enige. er natuurlijk ook helemaal gek van geworden ja. van al die mensen die achter de waarheid aan, aan, aan, aan het holen zijn. Nou, Dik, uh, nou. we hebben in ieder geval, geloof ik met vreemde krachten en een klein puzzelstukje. Met name dankzij Jan, trouwens... Ja, een klein ja, puzzelstukje in het mysterie rondom JFK opgelost. Ja. Uh, ik zou zeggen, als je er meer van wil weten... koop het mooie boek. Het heet De Zwarte Dag van Oswald. Het is van Schrijf Dick van Heuvel. Dik, hartstikke bedankt voor je tijd en je ja. inspiratie. Slaap ze. Yo, mazzel. Echte Janne. De panter ziet een kennis failliet gaan. Dagboek van de panter. Volgens Mark Rutte zijn we uit de crisis. Maar bij mij in het dorp regent het onverminderd faillissementen. Dat is nooit leuk natuurlijk en vaak ook in de ogen van deze leek onnodig. Dat je denkt, met een beetje geduld, een beetje geld, een beetje tijd... Zou dit bedrijf best levensvatbaar zijn op het moment dat de ergste kou uit de lucht is? Wat zie je vaak? Er is best een mooie portefeuille met orders, maar er zijn ook veel klanten die niet of veel te laat betalen. En aan de andere kant staan dan leveranciers waar het ook niet zo lekker gaat. En die hebben dus geen zin om lang te wachten op centen. Nou, bij de bank hoef je niet te kloppen. Dus het gaat ze ondernemer doen. Die gaat saneren, overbruggen, volhouden. En als laatste mensen probeert er eens eentje of met familie er wat van te maken. Ja. Daar wordt het allemaal natuurlijk niet beter van. Er komt achterstand, de kwaliteit is moeilijker te handhaven... de geldzorgen zijn niet zomaar weg. Het is eigenlijk een spiraal naar beneden en op een dag gaan ze dus failliet. En dan komt als eerste de belasting Die alles, maar dan ook alles weghaalt. Alles wat een achterstallig centje oplevert voor de staat... en ook alles wat voor iedereen waardeloos is... behalve voor die arme ondernemer. Geen spoor van genade, geen spoor van redelijkheid. Bevel is bevel had u maar niet moeten ondernemen in tijden van crisis. Zo werd bij mijn buurman een lange werktafel... die speciaal was gemaakt voor zijn specifieke product... en nooit in één stuk uit de werkplaats kon worden gehaald... door de beulen van de belasting kapotgezaagd... en in brokken naar de vuilstort gebracht. Want alles gaat mee. Geen genade, geen uitzondering... en op deze manier dus ook geen doorstart meer. Want die tafel is onvervangbaar. Ik weet niet precies of de Nederlandse staat iets kan betekenen... voor ondernemers die het moeilijk hebben. Waarschijnlijk niet zo heel erg veel. Ik kan me echter ook niet voorstellen dat ze wil... dat haar werknemers, failliete ondernemers... zinloos en doelbewust een rotschop nageven. Maar hé, hey, misschien ben ik nog niet cynisch genoeg. Dagboek van mijn liefdespanter. Mooi gezegd, Jan. Ja. ja. Vorige week maakte hij zijn debuut bij de Echte Janne... en nu is Jan begrip. Gerrit Vosses, weerman man Uden Achterhoek. Ja, een, uh, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Ik zeg maar gewoon een hele goede nacht, uh, Gerrit Vosses. Goede nacht, jongens. Goede nacht. Ja, hier is hij hoor. De tovenaar van Lichtenberg. De weerman uit de Achterhoek. De man die in één week al een legende is geworden bij de echte Janne. Hoe gaat hij lekker, Gerrit? Ja, dat is best. Heb je nog veel fanmail gehad? Uh, ja, wel redelijk, ja. Ja, en ook een van de gandere fanclub? Uh, nou, er zijn wel wat John Deere dealers uh, die hebben uh, het oh. filmpje uh, bij hun op de site gezet. En wil je, nou ook, je ook, zoals ze dat noemen, dan een, uh, een, een deal dat je dan uh, in, gratis in John Deere mag rijden? Ja, dat weet ik nog niet. Dan moet ik nog even zien dat ik dat wel een keer redden kan. Maar dat ja, dan, een moet je, dan, moet je, dan moet je wel achteraan, hè? Want ja. die mannen die denken ook dat is mooi gratis. Ja. En, dan, en dan, voor, voor je het weten loop jij reclame voor de John Deere te maken en zij lachen zich helemaal te barsten met zo'n beroemde weerman ja, in hun portefeuille. Ja. Ja. En jij ziet niks, hè? Nee, ik oh, zo... zie ik niks. Dat dus is bij ons eigenlijk. Een endorsement. Een endorsement moet je voor gaan. En dan ja. voor de 63 20, hè? Ja, 63 Mooi ah. ding. Machtig mooi ding. Met, ja. uh, met, uh, met slagroomklopper achterop. Ja. Je had het goed, hè? Vorige Helemaal week. Het was, dat was knap. Uh, het zou koud worden. Het werd koud. En je ja. toen zou je zeggen, dan zou het weer warm worden. Het werd weer warm. Ja. Uh, nou, vertel me het, wat wordt het volgende week. Ja, volgende week... Uh, ja, het is een beetje een erg... Er weer maar niet zoveel aan hem uh, te vertellen, want... Uh... Uh, hey, wij had, vinden het leuk. Ja, dat snap ik wel. Maar het, het is een beetje saai weer aan het worden, uh, moet ik zeggen. Want we hebben heel veel bewolking de komende dagen. Oh, dat is jammer. Misschien dat morgen nog even een uitzondering is. Maar verder is uh, de hele week veel bewolking. En uh, als het wat opkloort, de wind is nog wat noordelijke de komende dagen. Dan kan het nog eventjes afkuwen tot rond het vriespunt. Ja. Maar vanaf woensdag dan gaat de wind wat meer om naar westelijke richting. Oh nee. En dan wordt het oh, allemaal nee. wat zachter. Och, en Dan Jezus. wordt het wat natter. Smeerig. En temperatuur wat hoger, uh, ja, klef, klef, klef. Natte the Ja, die trutsoe. Hey, maar, maar Gerrit, ja. je bent natuurlijk een echte boer, dus ik kijkt naar de lucht. Ja. voor Jan, je kijkt naar de lucht. Ja, ik, ik leer het okay, al aardig okay. hoor, het gaat goed. En dan, en, dan, en dan werd hij, no, nog rit, nog los straks. En dan hoorde ik van de week dus, want nou, ze apen je nu allemaal na. Hè? Want nu ben jij, jij, gaat het helemaal, je bent nog nou helemaal, dus dan gaan ze in één keer allemaal na. Toen zei dus, de man van RTL, de, de weerman van RTL zei... Regen om, of een, een, een, een cirkel om de zon, regen in de ton. Ja, ja nou dat, dat, dat is gelul, toch of niet? Ja, nee, dat klopt oh, wel een klopt beetje, want dan nog. zit vol vocht in de lucht en dat is, dat is die, dat stel daar zijn regenbogen Ja, ziet. maar dan dat kan, ik het, dan kan uh... ik het ook voorspellen. Als ja. ik dan weet dat dat komt doordat er heel veel regen in de lucht zit, dat ik dan een kring rond de zon zie, dan kan ik ook voorspellen <laughs> dat het dan gaat regenen. Ja, maar dan kun je van de week niet zien, want dan is oh. de zonde niet. Dus hey, ja, en dan uh, moet je toch meer van de weermannen hebben. Ja, ik ga net het luisteren. Heb je jij het vorige, week niet wat je vorige week had, je had ook zo'n kreet, maar heb je ja. nog een nieuwe? Ja. Is dat het geld dat voor deze week? Of niet? Ja, het kan vriezen, het kan dooien, maar val je op je bek, dan zijn ze vergeten te strooien. Ja, dat is wel ja, het is weer, wel, wel, wel weer mooi. Ja, Waarheid dat dat... als een koe. Is ook waar, hè? zo waar ook. <laughs> hey, um, dus het wordt trut weer volgende week, dat is fijn, ja. daar hebben we niks aan. Maar is de horrorwinter al in zicht? Nee, de, de winter begint voor de, de weermannen in 1 december, maar... Nee, het is een zacht begin van de winter. Ja, ze ja. zijn vorige week ook. Dus schiet ook niet echt ja, op. Ja, nee, schiet schudt iedereen op. Nee, eigenlijk, eigenlijk hoeven we maar één keer per jaar te bellen. Want dan is het hele jaar uh, wel eens een beetje bekijken. Ja, ja. Daarom uh, de, de, ja. de hebben we iets bedacht. Eh, omdat als het weer naar nou elke week hetzelfde is, wordt het een beetje saai. Dus wij dachten, als jij ons nou een beetje gaat leren om dat weer ook ja. te voorspellen. Dus het, het, het, oh, ja. van die tips als een, reer, ja. uh, een rondje ja. op de zon, ja. regen in ja. de ton. Ja. Ik heb wel eens morgenrood uh, water in de sloot. Ja, dan denk ik, is altijd water in de sloot. Een beetje sloot, zit altijd water in de sloot. handel dat ja, soort dingen. Ja, ja. Ja, een, een, een vrouw en een kip zijn de pest op een schip. <laughs> ja, dat is ook ja. echt zo. Ja, ja. Maar goed, zonder vrouw is er ook geen zakkaart... dat je mediteren maar... of zo'n boot... <laughs> maar hey, Gerrit, het eh, ja. eh, iets met wolken of zo. Als we een bepaald soort wolk zien. Ja, we dan dan hebben. Dan, ja, Iets waar, waar, waar we ook indruk mee kunnen maken. Ook in mensen. een grote stad. Dan ja. denkt, ja, oh, nou moet ik snel het café in. Dat een soort wolk waar je indruk mee hebt. Ja, of iets anders. Ja, maar, dit, maar, als wij, echt, je Stel je voor, Janmer en ik lopen door dus de grote stad. En we kijken naar boven en we zien een cumulonimbus. En we ja. zeggen, nou, als het niet binnen 10 minuten pleurt van de regen, vreet ik mijn hoed op. En dat het dan waar is? Ja, ja, Soes, soes, soes moet ik nog zeggen. Ja. ja. Uh, nou, het ja, is ja, laat. Ook, wel een beetje, ja, nee. het is Jezus. ook laat, maar... Ja, het is, het is heel laat. En moet, Iets ik simpels. Ik had nog vijf uurtjes al afstaan, het vuilne weer bericht. Oh, uh, ik dacht voor de koeien voor de koeien nog. Heb je al koeien heb, eigenlijk, ik, of niet? Ik heb smorgen altijd om half zeven. En mag ik maak half zes opstaan. half zeven heb ik had het eerste boerenweerbericht op de radio. Oh. Je hebt in de lokale radio. Oké, okay. uh, kun je nu vast even doen? Wat is het boerenweerbericht van morgenochtend? Nou, de boerenweerbericht van morgenochtend is een, beetje, een uh, beetje rustig aan doen. Want uh, er zitten nog wat uh, appels. Wat ja, er zit niet zo heel veel appels in de grond. Maar een beetje meisje nog in de bieten. En die ja. matten nog wel uit. En uh, deze komende dagen, uh, ja, toen met woensdag is dat nog dreurd. Dus daar moet ik nog maar even van nemen. Ja. Yeah. Ah, ja, ja, ja. En, en ook veel, uh, veel ATV doen we ook uh, met dit weer. Hé, hey, maar wacht eens. Dus, dan hoef je toch, moet je toch juist niet rustig aan? Dan moet je toch als een dolle op je John Deere springen en die boer rooien, of niet? Ja, nou ja. iemand natuurlijk wel een beetje... Want nou, de mooiste stukken ben al gerooid. En uh, de, nou, de nattere stukken die ben al aan de beurt. Dus iemand moet niet als een onwiezen erop jagen en aan het slippen komen. Dus, je moet uh, met een natte rooien... Het, roo het natte rooien moet je altijd rustig aan doen. <laughs> ja. <laughs> Jawel. Ik snap het al hoor. Ik zou een ja, hele goede boer ja, ja, worden. Ja. Nat rooien is altijd rustig aan doen. <laughs> Daar zit een rijmpje in. Dat is nou ja, er zit ook een heel goor verhaaltje in. <laughs> ik ga het morgen uitleggen aan iemand. Ik, nou, ik ga jou nat maar doe ik rustig aan. Hè? Ik, denk, ik denk, Gerrit, dat je zo, zonder dat je erom vroeg, hebben we, hebben we toch alweer een mooie ja, sprong. Natrooien wel. Nat moet je rustig gaan doen. Hé, <laughs> hey Gerrit, ze, vinden vrouwen weer mannen eigenlijk geil? Is dat nou weer van? Nee, of of dat, dat weet ik gewoon. Of het groepies oh. hebt. Op, op het weer bedoel je? Nee, of het, op Heb weer je mannen. Heb je groepies? Heb je grillende keukenmeiden? Nee. Nah ligt niet, nog steeds niet. Wel, nee, nee, je nee. zegt gewoon dat je vrouw er nu bij is. Zeg je het ja, van niet? Ja, ja. Dus ze klapt me ook heel diep op de rug. Wat zeggen ze? Wat zeggen ze? <laughs> ja, nee, maar echt niet. Anders nee. hoeven wij ook geen moeite te doen. Wij dachten dat het een heel opwindend beroep was. Nou, nou, je hebt natuurlijk wel eens een keer een hoge drukgebied, maar dat zullen jullie ook wel hebben. Nee. <laughs> We hebben een morgen is er een lager drukgebied, dan gaan we nat rooien. Maar als er een hoger drukgebied is, dan komt alles nooit hoor. Dus, nou, ik, uh, ik heb geen vragen meer. Jammer, ik, jij niet, nog? ik vond het uh, prachtig weer. Ik weet dus gewoon dat we morgen rustig aan doen met rooien. Een natte slip, anders zei ja. dan? Ja, dat wordt sowieso een natte bende. Hé, hey, en, en uh, Gerrit, denk jij volgende week vast even na voor een goede les voor ons? Ja, dat zal ik even doen. En dat je echt iets waar we iets aan hebben, met substantie. Ja, dat zal ik even doen. Ja? Ja. Dan ja. okay. spreken we gewoon af, tot volgende week. Tot volgende week. helemaal goed, ik duik mijn bed in. Ja, ja herlig aan hè? Dag. Goed. Gaan. Goed gewoon. Oh, de nadeuk. Ja. Goed gewoon. Goed gewoon. Ja, ja. herlig aan, dus rustig aan. Als je de hele tijd gekakt hebt, ben je dan goed gaan. Uh, uh, ook ja, ja, ja. Ja, ja en kom de schaar nog eens weer halen zeggen we dan altijd, kan ik tegen alle luisteraars zeggen kom de schaar nog eens weer halen schade? ja dus dat je, dat je hetzelfde komt kom, ophalen als precies wat je hebt. nou kijk ik op ik vind het uh, wel goed dat het uh, achterhoeks een beetje oprukt ja toch jawel ja uiteindelijk wordt de kustplaats een keer hè? als als, als uh, Van Tongeren gelijk krijgt de polka ja ah, ja als Van Tongeren gelijk krijgt dan rijden we het allemaal in, in een elektrische ja. auto en dan, dan rijden alle we in allemaal Green Valley oh, ja dat is waar dat is waar Volgende week hebben we een mystery guest. Ja. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk... is dat volgende week met alle waarschijnlijkheid... collega Roos weer eens opwachting kon maken bij de echte Janne. Ja. Zou dat die klappen gehad hebben vandaag van John van Zweden... als echte ajax ziet? Ik denk dat het een hele rommelige uitzending was geworden... als Jan Roos hier het Ajax-ding had gedaan... en John van Zweden het Haag-ding. Ja, ik denk ja. het wel. Ik denk dat we er niet zo rustig bij hadden gezeten als nu. Nee, ik vond het een mooie vent, die John. Ja, ze wel een figuur, hè? Ja, Een echte John. Echt John. Ja, ik vond het ja. een mooie vent. Ja, ja, goed. Ik ben heel benieuwd hoe welke kant het in Den Haag op gaat. Ik ben heel benieuwd welke kant het in Sponsie op gaat. Misschien gaan we er wel een keer heen. Het was een mooie avond, Jelmer. Hartstikke bedankt weer voor de goede zorgen. Ja, jij ook bedankt. We zijn en weg. en uh, we tot uh, volgende week aan de andere kant van het glas. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nee, je, luisteren. Heb je, nog, heb je, je had vorige weed wat je vorige week had, je had ook zo'n kreet, maar heb je ja. nog een nieuwe? Ja, het kan vriezen, het kan dooien, maar val je op je bek, dan zijn ze vergeten te strooien.